I heard you say, forgiveness is divine. Due. But all the sweet things that you may say happen in this heart of mine. Dames en heren, het is tien uur. Wilt u plaatsen hier innemen, zodat wij verder kunnen met deze vergadering? Er is een schorsing uh, gevraagd voor aanval van de tweede termijn op verzoek van de heer Paap Sociaal Zandvoort. Ik Paap, aan u het woord om de even toe de brengen. Ja, dank u voorzitter. Ja, de, de, de portefeuillehouder uh, vond wel veel moties. Uh, abonnementen uh, heeft toch uh, afgeserveerd. En, uh, ja, ja, nou ja. Nou, nou. U bedoelt dat de portefeuillehouder een aantal zaken heeft ontraden of er een dat is toch ...duiding hetzelfde. op heeft gegeven. Dat is toch hetzelfde een beetje. Nee, ik dat heb. is niet hetzelfde, nou, meneer Paap, Daar hechten wij wel aan. Dan hebben we uh, daar een, uh, een misopvatting daarover. Voorzitter. Ja, we moesten erbij natuurlijk dat het, uh, het een en ander is, uh, regelen. We moesten moties nakijken, abonnementen nakijken... ...of we die nog ondersteunen of niet ondersteunen. Vandaar de schorsing. Dank u wel. Dank u wel. Dames en heren, we gaan over tot de tweede termijn. Wie van u wenst het woord in tweede termijn? Ik ga nu even... Was, Paap, Hendricks, Van de Veld, Weerendsen, Mettes. Mag ik u verzoeken om voor, even uh, toch voor de, de... Gelet op de tijd, want uh, we hoeven er geen nachtwerk te maken, liever niet. Om uh, kort en bondig te zijn en zoveel mogelijk per fractie uh, één persoon het woord te laten voeren... ...en zich te beperken tot de kern. Ik begin gewoon aan de rechterzijde, mevrouw Van der Plas, D66. Ja, dank u mevrouw de voorzitter. Um, nou, we zijn blij met de reactie van de portefeuillehouder... ...op onze motie over de DWC-norm. Um, de eerste termijn die gaan we dan aanpassen naar voor 1 september. Um, en, um, ja, ik begreep van mevrouw de voorzitter... ...dat dan de hele passage over het parallelonderzoek geschrapt zou worden. Maar zo begreep ik het niet helemaal van de portefeuillehouder... Uh, want u wil daar op zich wel mee uh, aan de slag gaan... En, en ik vroeg nog even af wanneer, wanneer dat dan uh, zou zijn. Dank u wel. Dank u wel. De heer Paap, Sociaal Zandvoort. Ja, voorzitter. Uh, dan moet ik even goed kijken of ik het allemaal goed doe. Uh, ik wil mijn abonnement intrekken en er komt een motie voor in de plaats. En uh, te wijzigen in... Dan moet ik even weer zoeken. Het is alleen maar de laatste regel roept het college op om voor 1 juni 2018 te komen met regelgeving ten aanzien van camera's op particulier terrein. Dank u wel en Dat was voor de, de verandering. Dat was meteen uw ja. termijn voor ja. de raad. Daarmee is amendement 1 ingetrokken. Voorzitter met met alle respect, maar er liggen echt keiharde toezeggingen hier. Hoe hard willen we ze hebben? Ja, ik vind het eigenlijk een, een, een stukje uh, ver, uh, vertrouwensbreuk richting uh, de voorzitter... als op deze manier wordt vergaderd. Er liggen toezeggingen, dan moeten we ook zo wijs zijn met z'n allen... om gewoon die toezeggingen, daar, uh, dat daar een vervolg aan kan worden gegeven... en niet dat we dan hier nog uh, voor de bune een motie gaan aannemen. Ja, voorzitter. Heer Paap, voorzitter. Paap, socialsantwoord. Ja, dat, dat gaat helemaal niet om de bühne. De VVD weet donders goed, want die doen het vaak uh, nog meer dan uh, wat ik doe... Dus wat dat betreft uh, gaat het uh, de links in en rechts weer uit. Want dat vind ik een beetje flauwekul. Cool. De heer Kramer, wenst nog een interruptie? interruptie? Ik was ermee bezig dat amendement 1 is ingetrokken... en dat daarvoor in de plaats is gekomen een motie, motie genummerd 4... Um, de overwegingen zijn zelf alleen, uh, hetzelfde, alleen de oproep is anders. Um, mevrouw Rietkerk, Partij van de wenst in de tweede termijn. Dat is niet het geval. De heer Hendricks, VVD, tweede termijn. Ja, voorzitter, dank u wel. Uh, de VVD heeft aandachtig geluisterd naar het betogen van de burgemeester... waarin uh, moties met goede redenen zijn ontraden... en andere eigenlijk min of meer zijn overgenomen... En daarom zal de VVD ook tegen alle moties en amendementen dienen die nog zijn blijven staan. Uh, tegen alle moties en amendementen stemmen die nog zijn blijven staan. En roepen wij alle collega's ook op om hetzelfde te doen. Ook met vertrouwen naar de burgemeester uit te spreken. Omdat hij uh, voor mij heel aan, aan, uitvoerig overal op in is gegaan. En meerdere keiharde toezeggingen heeft gedaan. Dank, dank u wel. De heer openzet. Uh, dank u wel, voorzitter. Ja, ik zit nog steeds met het antwoord van de burgemeester op punt 1.7, Want daar ben ik het nog steeds niet mee eens. Eh, ik vind dat als je praat over schaarse vergunningen of niet schaarse vergunningen... je kunt van tevoren niet bepalen of een vergunning in de toekomst ergens schaars wordt of niet schaars. Maar ik denk dat ik met de portefeuille maar eens een kop koffie ga drinken... en dan zal ik hem uitleggen wat ik werkelijk wil. Dat lijkt me een strak plan. Eh, verder, eh, ten aanzien van... Eh, ik zit een beetje met de opmerking van de VVD. Eh, ja, eh, eh, wat mij betreft krijgt het college het vertrouwen. Alleen ik heb toch wel sterk de indruk dat deze portefeuillehouder een bepaalde angst heeft voor handhaving. Eh, op alles wat wij hier eh, zeggen en schrijven... Dan krijg ik steeds te horen van, ja dat kan juridisch niet, nee dat is moeilijk te handhaven, nee dat kan niet En waarom, enzovoort enzovoort enzovoort. En ik moet eerlijk zeggen, van, dat, dat vind ik toch wel tegenvallend. Eh, we hebben daar, en dan verwijs ik nog maar even naar de begroting, heb ik daar opmerkingen over gemaakt, want we zijn al vaker in, in aanwerking gekomen over handhaving. Uh, uh, dan blijkt dat zeg maar, er uh, gezegd wordt door de portefeuillehouder... ja, ik heb geen, ik heb geen capaciteit. Uh, maar dan blijkt in de begroting dat er niet extra budget wordt aangevraagd. Dus dan denk ik bij mezelf van ja, maar dan is dan kennelijk ook de wil om te handhaven... is er dan kennelijk ook niet. Nou, daar wacht ik nog steeds op uh, dat wij... Uh, we zouden daar nog een keer uitgebreid over discussiëren. Inderdaad met elkaar en ik wacht nog steeds op voorstellen daaraan gaande. En ik zou dan toch de portefeuillehouder willen oproepen om daarmee haast te maken. Eh, wat mij betreft, als de, als de toezegging van de portefeuillehouder... en zo vertaal ik hem even op de, op de motie van D66 die we mee ondersteund hebben... ten aanzien van die geluidsnormen opgeschoven wordt van 1 juni naar 1 september... als dat een harde toezegging is, dan ben ik bereid om... Eh, om eh, maar dat hangt dan ook even van D66 af... of ze hem dan boven de markt willen laten hangen, ja dan nee. Ten aanzien van dat cameratoezicht, dan moet ik eerlijk zeggen... ik zie niet zozeer iets in een proef... We kunnen wel weer iets, een, een proef gaan nemen waar ik in eerste termijn ook naar verwezen heb en gezegd van dat ik als burger behoefte heb aan bepaalde richtlijnen waar ik mij aan zou kunnen houden. En die mis ik en die zie ik niet terug en ik zou ook niet weten wat een proef daar nog aan, verder aan, aan toe zou voegen. Dus ik zou toch eh, voor willen stellen om eh, wat we dan nu gedaan hebben, om dat zeg maar, te vervatten in een motie. Om die motie eh, gewoon in, in, in stemming te brengen. En wat mij betreft gaat OPZ die motie steunen. Eh, ten aanzien van het vuurwerk eh, hoor ik een hele duidelijke toezegging van eh, dat er binnen een kwartaal eh, een aanwijzing komt. Eh, ik weet nog niet wat die aanwijzing Inhoud. Ik weet ook niet wat die verandert of toe zou voegen aan datgene van wat we nu eigenlijk verwoord hebben in deze, in deze motie. Eh, wat mij betreft, en dan kom ik dan de VVD enigszins tegemoet, krijgt dan de portefeuillehouder het voordeel van de twijfel wat mij betreft. Uh, maar ik hou hem dan wel heel stringent vast aan dat er voor het eerste kwartaal uh, 2018 dat er in ieder geval een concreet iets ligt waarbij we dan in deze raad nog eens een keer goed kunnen uh, debatteren met elkaar over of dat is wat we willen, ja dan nee. Uh, dan ben ik er, denk uh, ik wel ter verduidelijking van mijn kant, betekent dat hiermee dat u... De motie inwens te trekken op dit punt? Nee, ik trek hem niet in. Maar, hem maar ik hem laat hem boven de markt hangen. Afhankelijk van datgene van waar de, uh, de portefeuillehouder straks mee komt. Uh, en dan zullen we hem alsnog in stemming brengen ja dan nee. Dus u houdt hem aan totdat het aanwijsbesluit binnen een kwartaal bij u komt. Is dat Heel correct? Goed. Dat heeft u goed begrepen. En dan kijk ik de mede-indieners in die ondersteunen dit voorstel? Daarom is deze motie dus aangehouden en maakt straks geen onderdeel uit van de stemmingen. Was dat uw termijn, de heer Berens of had u nog uh, meer in deze termijn? Nee, ik ben helemaal klaar. Ik dank u wel. Dank u wel. GBZ, mevrouw Van der Veld. Ja, ik kan het heel kort houden. De motie van Sociaal Zandvoort zullen wij ondersteunen... omdat we wel iets hard willen hebben wat... Ja, wij zijn volksvertegenwoordiger. Wij krijgen geluiden dat er iets moet gebeuren aan bepaalde dingen... Geluidsoverlast, cameraoverlast. En daar probeer je dan wat aan te doen. De portefeuillehouder heeft heel duidelijk laten blijken... dat hij met bepaalde dingen aan de gang gaat. Zo'n proef is ons net even te weinig voor cameratoezicht. Dus gewoon regelgeving, ieders, wat, wat, ook de heer Berends al zei... gewoon weet, dit mag ik wel, dit mag ik niet. En dan wil ik het bij laten... Dank u wel. Ik kijk even naar het CDA. Wief. Ik geef als eerste het woord aan de heer Metters en dan kijk ik meteen daarna naar de heer Belen... dan met de verzoek om het kort te houden. Ja, voorzitter. Uh, dank u wel. Uh, uh, DBC-norm is noodzakelijk om overlast uh, te definiëren. Dat gaat nu niet gebeuren. En dat vindt het CDA dus jammer. En daar was deze pas... Deze, dit amendement voor ingediend. Uh, de antwoorden van de burgemeester zijn, uh, zijn duidelijk. Uh, technische kant, uh, kennis in huis en hij ontraadt uh, dit ook. Desondanks vinden wij dat je ook uh, uit had kunnen gaan... van uh, wel met die norm uh, die wij aangegeven hebben in het amendement... Uh, van start gaan om te gaan handhaven. Uh, ik heb het uh, besproken met collega's. Het betekent dat het CDA hier niet uh, meerderheid voor gaat krijgen... En dan heeft het geen zin dat het CDA deze, uh, dit amendement in gaat dienen. Ik wil er onmiddellijk bij zeggen dat er natuurlijk iets moet gebeuren. Uh, wij vonden iets anders en wij zullen D66 steunen omdat dat in elk geval aangeeft dat er wel op termijn, waarbij volgens mij dezelfde norm weer uh, tevoorschijn komt, wel op termijn uh, iets gaat gebeuren in een toezegging. Dank u wel. Dan voor de gemeenteraad. Daarmee is amendement 2 ingetrokken. En zijn er dus geen amendementen over... en blijven er vier moties staanig voor. En dan geef ik nu het woord aan de heer Belen, CDA. Voorzitter, ik zal het kort houden. We hebben een motie ingediend... Eh, aanpak, verrommeling, achtergelaten voertuigen. Eh, we hebben een APV. Tegelijkertijd heeft een grote meerderheid in deze gemeenteraad... Eh, de signalen uit de samenleving eh, gehoord... waarin wij gewoon ons mateloos erger aan bepaalde voertuigen... aanhangers die op de straten zijn geparkeerd... De... De portefeuillehouder geeft hier aan dat we met deze APV kennelijk het wel kunnen regelen. In het kader van het vertrouwen wil ik de burgemeester dat vertrouwen ook geven. Maar zullen wij ermee de handhaafnota binnenkort hier streng op toezien? En dit is volgens mij een heel groot signaal naar de burgemeester en naar iedereen in Zandvoort dat wij dat niet pikken. Dank u wel. Daarmee, be daar begrijp ik daarmee dat u deze motie in wenst te trekken? Ja, ja, voor... Meneer Kramer heeft u nog een vraag hier omtrent? Ja voorzitter, met alle respect voor deze hele grote woorden dat we het niet pikken. Maar u heeft duidelijk toch de burgemeester ho horen zeggen van dat het heel moeilijk is om daar een, een wrak... Ten eerste kunnen we al niet met z'n allen bepalen van wat iemand een wrak vindt. En vervolgens is het dan ook nog eens heel moeilijk om juridisch om zo'n wrak weg te slepen. Dus, dus wat wilt u dan concreet de heer Beelen, CDA. Voorzitter, meer handhaven in een handhaafnota komen erop terug. En we moeten handhaven met lef. En als wij inderdaad al die moeilijkheden die er wat zijn. Is, met wat hand... is handhaven met lef? Voorzitter. Wat is dat? Voorzitter, doen, handhaven, het is, het is moeilijk. Maar voorzitter, als alles hier moeilijk is... dan kunnen we net zo goed al onze politiemensen naar huis sturen... onze handhavers naar huis sturen. We kunnen alles wel naar huis sturen, want natuurlijk, het leven is moeilijk. Handhaven is moeilijk. En voorzitter, daar hebben we fantastische mensen voor in dienst. En die gaan dat, die gaan dat doen. En het ligt de ene keer moeilijk dan de andere keer. En inderdaad, voorzitter, tot slot, als gemeenteraadslid... kan ik hier heel makkelijk roepen, ja, dat moeten we gaan handhaven... En de politieke ambitie uitspreken, dat we gaan handhaven. Maar de praktijk is moeilijker en weerbarstiger. En voorzitter, we gaan een handhaafnota krijgen en daar komen we met z'n allen op terug. Zo so simpel is het. Meneer Kramer. Dank u wel, heren. Nou, ja, ik... voorzitter, ik, denk dus dat het, dat, ik, ik vind dit debat wel essentieel voor waar we mee bezig zijn. Als je het hebt over handhaven, dan moet je het ook concrete doelen dan zeggen van wat je dan wil bereiken. En dat hoor ik dus het CDA niet. De heer Beelen, wenst u nog een reactie te geven? Het komt in de handhaafnota. Dank u wel. Ik constateer dat motie 3 door het CDA uh, wordt ingetrokken. Ik kijk naar de mede-indieners, want dat zijn er een heleboel. Zijn die daarmee akkoord? Dat is akkoord, daarmee is motie 3 ingetrokken en maar, wordt straks... Niet meer overgestemd. Ik kijk nog even rond. De heer Veld die is nog een tweede termijn. De heer Poster, nee. geen tweede termijn. Portefeuille korte reactie. In ieder geval op de ingediende motie neem ik aan. Dank u wel, mevrouw de voorzitter. Ja, dank mevrouw de voorzitter dat u even nuanceerde over het woord afgeserveerd. Ja, mijn de voorzitter. Dan is die aanvaard. Dank u wel. ...de motie, als ik hem zo mag uitleggen... ...dat de proef dat we daar u van in kennis stellen... ...wat de uitkomsten zijn, ook in relatie tot de criteria die daarin staan... ...en dat u vervolgens beslist of u het wel of niet wilt verankeren in de APV... ...dan kan ik hem ermee uit de voeten, als ik die ruimte krijg. Want ik wil namelijk niet een proef doen... Als het een wassen neus is. Maar dan chargeer ik hem even. Maar dat is hoe ik hem dan interpreteer. Ja, voorzitter. De heer Paap, Sociaal Zandvoort. Ja, ik denk dat de mede-indieners hiermee kunnen leven. Maar we moet wel duidelijk gaan ventileren naar de raad tijdens de proef. Dus ook met een tussenpauze. Wel, hè, hoe we die proef precies gaan doen. Waar we hem precies gaan doen. Want het moet natuurlijk niet op één plek zijn. Het moet op meerdere plekken zijn, zo'n proef. Portfeuijhouder. Nu wordt die erg ingewikkeld. Uh, ik zeg het u maar. En dan ga ik weer het beeld oproepen dat ik niet wil handhaven. Ik neem afstand van dat beeld. Er wordt in dit huis op een aantal zaken wel degelijk gehandhaafd. En... Uh, dat kan op allerlei manieren. Daar wil ik helemaal niet meer over hebben. Daar komen we later op terug. Maar als u nu zegt, meneer Paap... dat wij het dorp rond moeten om op elke camera... alle inwoners te gaan doen... dan zeg ik nee. Dan ontraad ik u nu. Nee, nee dat zeg ik, ik niet wil hem scherp u. hebben. Maar, maar dat... u, mag ik even voorstellen dat de portefeuillehouder even uh, uitpraat... en dat u daarna uh, kort reageert? Dus ja, die proef gaat op de locatie Potgieterstraat plaatsvinden... Daar uh, is de eerste plaats, denk ik, waar we dat ook zouden moeten doen. Als je kijkt naar hoe de mensen daar met elkaar willen omgaan. En ja, als iemand zich anders meldt bij de gemeente, een inwoner die vindt dat er een kwestie is op camera's, dan zullen we die meenemen. Dat lijkt me de juiste gang van zaken. Ik die zie een Klopt dat? Ja, nou, ik vind het uitstekend, Prima. Mevrouw van der Plas, u zegt 1 september, ik heb gezegd het derde kwartaal. Dat is iets anders dan 1 september. Ik, heb, ik kan niet duidelijker zeggen, daar heb ik een harde toezegging over gedaan, daar sta ik ook voor. En het tweede gedeelte, ik meld aan de Raad, wanneer we met het tweede gedeelte gaan beginnen, hoe we dat wellicht gaan doen en wat het te verwachten eindmoment is. Ehm... Um... Meneer Berendsen, de koffie is altijd mogelijk. Ik een koekje over. Nee. Nee, nee, dat heeft meneer Berendsen verbruikt. Dat krijgt hij niet deze keer. Tenzij Sinterklaas mij nog belt en zegt van geef me een paar pepernoten. Of ik draag het op. Uh, de anderen zijn we het volgens mij gewoon eens. En nogmaals, als u dingen ziet op het gebied van aanhangers of voertuigen of wat dan ook waarvan u vindt dat het een wrak is. U helpt mij en de organisatie door daar gewoon een foto van te maken, het adres erbij te zetten. Want we zitten hier af en toe in algemeenheden te praten. En dat helpt ons niet verder. Dus ik roep u echt op, want dan maken we gewoon een lijst. En dan ga ik met u die lijst doornemen van wat wel of niet zou kunnen. Laat ik er gewoon helder over zijn. Dus geen onwil. Dank u wel mevrouw de voorzitter. Wel, dan kijk ik toch even naar D66 in het kader van 1 september. En ik hoor de portefeuillehouder ja. zeggen het derde kwartaal. Ja, wij gaan akkoord met het derde kwartaal dan. Ik hoop dat de rest dat uh, in ook Nee, indien we zijn heeft... akkoord. Daarmee is de motie ingetrokken. En ik begrijp ook dat we een toezegging hebben dat die dus uh, komt met wanneer die gaat beginnen met dat uh, parallelonderzoek. Huh? Daarmee is motie nummer 1 ingetrokken, gelet op de toezegging... En kunt u er dus zo meteen ook niet meer oversterven, dat blijft er over. Geen amendementen. Sorry. Zegt u nou dat u onze motie introk? Nee, hè? Of niet? Ja? Oh, okay. nee, nou, ik de, dacht de toezegging die de portefeuille houden, zo oh. begreep ik hem. Dat u zei van als ik die toezegging heb, is die akkoord. Heb ik dat verkeerd begrepen? Dan is dat. Is wel een stemming. Te ja, nennen? met akkoord van de wijziging van de tekst, dacht ik. Niet met het feit dat we de motie gaan intrekken. Oké, okay, sorry, dan heb ik het verkeerd begrepen. Oké, okay, recapituleert nogmaals. Motie nummer 1 wordt wel in stemming gebracht... waarbij er wordt aangegeven dat het eerste deel het college op te dragen... daarbij is er een toezegging om te, eh, dit te doen in het derde kwartaal 2018... heb ik de portefeuillehouder al zeggen... en voor het tweede gedeelte dat hij u daarin meeneemt. Daar blijft mijn motie 1 overeind. Motie 2 is aangehouden. Motie 3 is ingetrokken... En motie 4 wordt wel in stemming gebracht. Daarmee schors ik de vergadering voor een enkel moment. Dan geef ik het woord over aan de voor de wisseling van de voorzitter op dit punt. Voorzitterschap en wij gaan naar de stemming over. Um, dan moet ik even spieken. Motie. Nee, we gaan eerst naar het raadsvoorstel. Het raadsvoorstel Algemene Plaatselijke Verordening, gemeente Zandvoort. 2017, hoe kan ik het anders benoemen? Bij hand opsteken, wie is voor dit raadsvoorstel? Ik constateer dat dat unaniem is. Daarmee is het voorstel aangenomen. Dan is er nog de motie 1. Die is genaamd... Even spreken. Hij heeft geen naam. Maar het is de motie van D66 met een aantal anderen. Die oproept om de DBC-norm de proef te doen, et cetera. Is net uitgebreid besproken. Hij wordt in stemming gebracht. Wie is voor deze motie bij hand opsteken? Ik constateer dat voor deze motie zijn... De fractie van OPZ, de fractie van GBZ, de fractie van het CDA, de fractie van Partij Veldwiets en de fractie van OPZ1. De fractie van D66, de fractie van Sociaal Zandvoort en de fractie van de Partij van de Arbeid. Wie is tegen deze motie? Dat is de fractie van de VVD. Meneer Hendricks wil een korte stemverklaring. Ja, voorzitter, wij zijn tegen gezien de toezegging die gedaan is en het feit dat die motie daarmee overbodig is. Dank u wel, daarmee is de motie aangenomen. Dan is er nog de motie 4. Ik ben nu even aan het bladeren in al mijn papieren... want u heeft mij aan het werk gezet. De motie 4, dat is de motie van Sociaal Zandvoort over het Cameratoezicht. Bij hand opsteken. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn... Partij van de Arbeid, Sociaal Zandvoort, D66, OPZ1, Partij Veldwiets, het CDA, GBZ en OPZ. Wie is tegen deze motie? Tegen deze motie is de partij van de VVD. Met een korte stemverklaring, mevrouw Keuransson. S Voorzitter, hetzelfde als net er is een toezegging op dit punt, wat daar, daarmee is de motie overbodig. Dank u wel. En daarmee is de motie aangenomen. En onze linksbinnen wordt geacht niet buiten de microfoon een balletje in te tikken. Nee, meneer Steegman. U kent het protocol hier. Maar goed, we gaan dat zien. Ik zie dat er een portefeuillehouder naast mij gaat zitten. En ik ben de stukken van de raad... ...van de agenda aan het zoeken. Wij gaan naar agenda punt 8... ...de prestatieafspraken van de KEI. Waar het hier om gaat is... Shh, ...dames en heren... ...is een laatste blik nog op de prestatieafspraken... ...die met Woningstichting de KEI en het huurdersplatform Zandvoort... ...en de gemeente zijn vastgesteld in concept. U heeft het woord daarover... Ik heb gezien of gehoord dat er een abonnement of motie is, maar klopt dat of niet? Want die zou ik dan in eerste termijn uh, degene die dat wil indienen aan het woord willen laten als eerste. Ik zag een knikje van meneer Belen. Bent u ook de woordvoerder op dit dossier, meneer Belen? Klopt dat? Iemand anders nog een abonnement of een motie? Dan ga ik bij meneer Belen beginnen. Meneer Belen. Voorzitter, dank u wel. Ik, ik zal de motie aan het einde van mijn termijn uh, introduceren... zodat het in een samenhang kan worden, kan worden gezien. Want voorzitter, hier zit een, uh, een tevreden mens, een tevreden fractie. Uh, we hebben bij de vorige vergaderingen al gesproken over het bedrijventerrein... en de enorme kansen die er liggen voor sociale huurwoningen... en betaalbare huurwoningen hier in Zandvoort. Uh, we hebben in de commissie daar uitgebreid over gesproken... en ik denk dat iedereen hier in deze zaal razend enthousiast is geworden... over de afspraken die zijn gemaakt met de KEI... Het is wel eens anders geweest wanneer het zagrijn de boventoon voerde en we het vooral over verkopen hadden en over allerlei negatieve aspecten van de prestatiespraken. Maar ik zie hier nu echt een positief verhaal. En... In dat kader zou ik graag twee dingen willen uitlichten. Um, allereerst het passend wonen. In 2014 hebben wij uh, voor het eerst gesproken over dit onderwerp. Toen was het nog een pilot. En het was een doorn in het oog van het CDA... dat het telkens alleen ging over eensgezinswoningen... en dat heel veel oudere mensen wat kleiner willen wonen... tegen een lagere huur ook, um, die ze nu hebben... maar dan in een eensgezinsflat woning zitten. En ik ben ongelooflijk blij dat we nu zien... Dat we eigenlijk ook die appartementen die perfect zijn geschikt voor, um, voor gezinnen en starters. Uh, dat we dat nu ook gaan betrekken bij die um, prestatieafspraken. En dat we die doorstroming op die manier ook goed kunnen bevorderen. En voorzitter, een tweede punt is dat ook tijdens de verkiezingen van 2014 heel erg aan de orde is gekomen. Is dat we nou eens gaan beginnen met het labelen voor woningen voor jongeren. Als je op dit moment 20 jaar oud bent, 18 jaar oud bent... of in ieder geval tot 23... dan is er geen kans voor jou in Zandvoort... om hier te wonen in een zelfstandige woning. In een sociale woning. Want dat is, die woningen zijn er niet... of die zijn er onvoldoende. En wat we nu gaan doen is eindelijk uh, labelen... speciaal voor jongeren en dan ook voor een jongerenprijs. Zodat we niet uh, 700 euro hoeven te betalen... maar slechts... 400 euro en ook nog eens huurtoeslag kunnen aanvragen. Dat is een, een heel positief, positief verhaal en het CDA is daar ook heel blij mee. En voorzitter, voordat ik straks weer word verweten de PR-machine van de gemeente Zandvoort te zijn... Um, wil ik ook een, een kleine kritische kritisch of een aanvullende um, opmerking maken. En dat doe ik in de vorm van een motie. Want we doen het perfect voor de sociale huurwoningen. We doen het perfect voor lage inkomens, maar... Op dit moment constateren we ook dat, er een, dat we geen afspraken hebben gemaakt... als het gaat om de vrije sectorwoningen die ook in het bezit zijn van de KEI. En juist voor mensen met een middeninkomen die net buiten de boot lijken te vallen... maar die wel een betaalbare huurwoning nodig hebben... en die ook de bescherming van deze gemeenteraad nodig hebben... vinden wij dat we ook aanvullende afspraken moeten maken met de KEI... Over die vrije sectorwoningen en dan met name moet ik, ons moeten gaan richten op het betaalbare middensegment. En daar, daar garanties, of in ieder geval, afspraken daarvoor moeten maken met de KEI. En om die reden, voorzitter, heb ik een uh, motie voorbereid en die zou ik graag uh, nu willen voorlezen. Gaat u gaan. De raad der gemeente Zandvoort constateert dat er voor middengroepen een nijpend tekort is aan betaalbare huurwoningen. ...woningcoöperatie De Kei circa 471 in het zogenaamde vrije sector kan verhuren. Deze geliberaliseerde woningen destijds zijn gefinancierd met gemeenschapsgelden. Maar in de prestatieafspraken 2018 hier geen afspraak over zijn gemaakt. Overweeg dat een grote vergeten groep met name jonge huishoudens met een middeninkomen... ...door de gevolgen van de aangescherpte hypotheekregels flexibilisering van de arbeidsmarkt... maar ook als gevolg van de invoering van het sociaal leenstelsel... geen of onvoldoende hypotheek kunnen krijgen... ter financiering van hun koophuis. En er zal dus nog meer vraag zijn... naar betaalbare huurwoningen in het middelste segment. Aanvullende prestatieafspraken met de KEI... Ten aanzien van hun huurwoningen in de vrije sector, ook noodzakelijk zijn, ten einde met name de betaalbaarheid van deze huurwoningen voor middeninkomens te waarborgen. En wij zouden het college van BNW op willen roepen aanvullende prestatieafspraken te maken met de Kei en het huurdersplatform Zandvoort over de invulling en eventuele uitbreiding van huurwoningen in de vrije sector waarbij het betaalbare middensegment... dus dat zijn woningen tussen de 720 en 850 euro per maand... de norm zouden moeten zijn voor alle door de kei geliberaliseerde sociale huurwoningen in Zandvoort. En wij doen het verzoek, om, het verzoek tot het maken van deze aanvullende prestatieafspraken... voor betaalbare vrije sectorwoningen in het middensegment... voor die huishoudens met die middeninkomens... Dan willen we graag dat u dat betrekt in juni 2018... bij de, de totstandkoming van de nieuwe prestatieafspraken 2019... met de KEI en het huurdersplatform. Voorzitter, ik denk dat het glas helder is... en dat ik nu eigenlijk al veel te lang het woord ben. En deze motie is ondertekend door de fractie CDA... Veldwietz, Partij van de Arbeid, Oudere Partij Zandvoort en GWZ. Dat was hem, voorzitter, in eerste termijn. Meneer Beer, dank u wel. Wilt u een antwoord op uw vraag op de laatste vraag of was het wat retorisch? Retorisch. Retorisch, voorzitter. Maar we hebben samen de afspraak gemaakt dat u hem toch een keer zou zeggen. Ik, uh, ik ben zo mild vandaag dat uh, ik reageer niet meer. Wie, wie uh, van Voorzitter u sorry, in. Ik moet er één correctie maken. dat is dat de uh, partij Sociaal Zandvoort ook heeft mee ondertekend met, dit, uh, met deze motie. En dat staat nu op band. Wie wil een eerste termijn? Meneer Hendricks is de eerste. En daarna ga ik gewoon een rondje doen. Ja. Gaat u gewoon, meneer Hendricks. Ja, voorzitter, de VVD had tijdens de commissievergadering uh, verzocht om, uh, om dit een bespreekstuk uh, te maken. Uh, <laughs> inmiddels uh, is het CDA er ook uh, volop op ingegaan. Uh, want de VVD wil het graag even binnen de fractie nog overleggen. Dat hebben we inmiddels gedaan en we kunnen deze prestatieafspraken steunen. Uh, wel zouden we de volgende keer graag wat... ...scherpere afspraken zien en met name ook op het gebied van het scheef wonen en het aanpakken daarvan. Want daar uh, zijn nou eigenlijk nauwelijks afspraken over gemaakt. Ja, over de motie van het CDA heb ik eigenlijk een vraag aan het college. Hoe dit zich verhoudt tot de kerntaken van de KEI, namelijk het verhuren van woningen in het sociale segment... ...en de splitsing tussen de daaptaken uh, en de niet-daaptaken uh, van deze woningstichting. En of dit wel mogelijk is om hier uh, afspraken over te maken. Dank u wel, meneer Hendricks. Meneer Berendsen. Uh, dank u wel, uh, voorzitter. Uh, zoals wij in de algemene beschouwing al hebben aangegeven, hebben we, uh, kunnen wij niet anders dan de partijen die betrokken zijn geweest bij de totstandkoming van de prestatieafspraken complimenteren met, uh, met dit gebeuren. Uh, er is duidelijk sprake van een verbeterde verstandhouding met de Turkije en dat is alleen maar positief, zeker als we kijken naar de plannen die er zijn. Eh, ten aanzien van, eh, van de motie eh, hebben we aangegeven dat we die, eh, van CDA dat we, die, eh, dat we die van harte steunen. Eh, uiteraard ben ik ook even nieuwsgierig naar, eh, naar het antwoord van de portefeuillehouder... ten aanzien van de vraag van de VVD, van hoe dat nou precies zit. Eh, en dat vraag ik eh, te meer eigenlijk nog. Ook omdat, eh, en dat, is, dat had ik eigenlijk in de commissievergadering... maar dat is me pas na de commissievergadering is me dat duidelijk geworden... Eh, hoe zit dat nou precies met huurders? We hebben huurders van de sociale sector... en we hebben huurders te maken met huurders in de, in de vrije sector. Eh, wie komt nu op voor de belangen van die huurders in de vrije sector? Eh, is dat ook zeg maar, het huurdersplatform, Arcade... Of, is dat, of, of worden die in feite niet vertegenwoordigd? En eh, er is mij ook te zeg maar, oor gekomen eh, recentelijk een, een geval waarbij, en de portefeuillehouder is daar volgens mij van op de hoogte... waarbij iemand zeg maar, in een vrije sector huurwoning zit... en dat niet meer kan betalen door bepaalde omstandigheden... dan moet verhuizen naar een, straat, naar een huis aan de overkant... wat dan een sociale sector is, een gelijkwaardig huis. Waarbij dan toch de vraag een beetje is van... kan dat niet op een andere manier opgelost worden... En ik ben dan toch nieuwsgierig even naar uh, het idee daarvan van, uh, van de wethouder. Want dat zijn dingen die je, denk ik, heel moeilijk vast kunt leggen in prestatieafspraken. Maar waarvan ik dan toch zeg van uh, de menselijke maat zou ik daar eigenlijk wel op toegepast willen zien. En die ontbreekt dan een beetje aan de kei. En ik ben daar toch even nieuwsgierig naar wat de wethouder daarvan vindt. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Berendse. Meneer Sandbergen. Ja, dank u, uh, voorzitter. Uh, Tijdens de commissievergadering hebben wij ons al positief uitgelaten over deze prestatieafspraken. Daar blijven we ook bij. De motie van het CDA komt ons een beetje als een verrassing. Ik heb zwarte vingers, dat komt van de inkt die nog nat is... En, um, ik had er overigens wel een, een, een vraag over. Uh, de eerste vraag is, uh, u heeft het over vrije sectorwoningen, et cetera. Wat ik jammer vind, is dat u niet heeft opgenomen uh, iets met betrekking tot duurzaamheid. Je zou op een gegeven moment uh, in een motie kunnen oproepen dat je het uh, college oproept... bijvoorbeeld gasvrije woningen uh, te realiseren. En uh, de doelgroep die u in die motie noemt... Uh, ja, die staan volgens mij in de prestatieafspraak. Dit zijn die 471 woningen die uh, genoemd worden. Klopt dat? En uh, met betrekking tot uh, uh, het, het antwoord eigenlijk wat, wat de heer Hendricks van VVD uh, noemt. Dat hij een uh, reactie wil van, uh, uh, hoe heet het, college. Daar ben ik eigenlijk ook wel benieuwd naar. Dank u wel. Meneer Beelen, wilt u gelijk reageren? Ja, voorzitter, daar zou ik wel op willen reageren. Um, kijk, het gaat hier om vrije sectorwoningen en die vallen in beginsel buiten de prestatieafspraken die we op dit moment met de KEI hebben gemaakt. Het gaat vooral om sociale huurwoningen en over die vrije sectorwoningen. En als, zodra ze geliberaliseerd zijn, hebben wij als gemeente er feitelijk weinig of tot niks meer over te zeggen. Terwijl het wel woningen zijn die we destijds met gemeenschapsschelden hebben aangeschaft. Die tegelijkertijd broodnodig zijn voor die middengroepen. Waar volgens mij D66 en het CDA altijd voor, uh, voor opkomen. Um, en dat is ook die doelgroep. Maar we hebben dus op dit moment geen echte afspraken gemaakt met de KEI over die over die vrije sectorwoningen. En dan kunnen we inderdaad het duurzaamheidsaspect er altijd in meenemen. Maar ik bedoel voornamelijk de betaalbaarheid. We willen betaalbare huurwoningen behouden voor deze groepen. En dat is waar we toe oproepen. Dank u wel, meneer Belen. Een korte Sander, een reactie. Ja, maar ja. Dat, ik begrijp uw verhaal. Alleen ik zit in mijn maag met het feit... dat de KEI op dit moment 471 woningen in de vrije sector heeft... dus vanuit de sociale woningbouw... Is dat getransporteerd naar vrije sector. En ze is zelfs voornemens nog een groot aantal andere sociale woningen, uh, hoe heet het, in de vrije sector, Dus in de doelgroep die u met uw motie probeert te bereiken, uh, uh, opneemt. Dus, dus ik, ik probeer hardnekkig, alhoewel die, die motie van u heel erg sympathiek is en uh, in ieder geval lijkt, zit, zit ik eigenlijk die 471 woningen plus de toezegging dat er nog andere woningen vanuit sociale woningbouw... er is een heel lijstje van, uh, uh, er aankomen. Dus dat er gaat worden be, uh, bediend. Maar... Uh, dus, dus ik vraag me, probeer me nou eens te overtuigen dat deze motie daadwerkelijk gaat, nodig is. Dank komen, u. u komen meneer Zombergen. Meneer Beelen, een korte poging nog en anders gaan we naar de tweede termijn. Voorzitter, die 471 woningen, dat zijn alle geliberaliseerde woningen die gelabeld zijn in de prestatieafspraken. In de prestatieafspraken staat glashelder dat we de sociale huurverraad willen bestendigen. Daar toont deze motie niet aan. Uh, wij willen vooral... Uh, visie en afspraken op die geliberaliseerde woningen. Want daar hebben we op dit moment niks over geregeld. En meer kan ik er niet over zeggen. Dank u wel. We gaan uh, verder met de eerste termijn. Want ik wilde dit onder onsje naar de tweede termijn verplaatsen... als dat nog verder moet. Mevrouw van der Veld. Ja, dank u wel. Nou, misschien dat ik meneer Sam wel kan overtuigen. Uh, er zijn woningen van uh, de Kei destijds uh, inderdaad naar de vrije sector gegaan... En tot mijn verbazing uh, werd er voor zo'n woning 1350 euro gevraagd. En dat is een woning in de A.J. van de Molenstraat. Een kleine eengezinswoning. En ik denk dat dit juist de strekking van die motie is om dat soort woningen onder die, dat, die, die, die magische grens van 800 euro. Of 805, misschien straks volgend jaar. Maar om hem daaronder te houden. Ik hoop dat ik meneer Sandberg heb kunnen overtuigen, want die zit te lezen. Dus ik weet niet of hij ook geluisterd heeft. Oh, Ongetwijfeld, kijk, uh, nou, mevrouw mooi. Van der Veld. Maar, uh... dan, kan, dan kan u wel twee dingen tegelijk, dat is heel fijn. En Dank. dat is denk ik de grootste reden. De woningen die worden echt naar 11, 1200 euro opgetrokken. Ja, en dat is niet voor iedereen betaalbaar. Dank u wel, mevrouw Van der Veld. Kijk even rond iemand anders in eerste termijn voordat ik de portefeuille het woord geef. Meneer Paap. Ja, voorzitter. Nou, u weet wel dat we de motie ondersteunen uh, van het CDA. Uh, ja, dit, dit zal altijd een probleem blijven, denk ik. Zolang er uh, geen landelijke wetgeving. Juist, de juiste landelijke wetgeving uh, komt. Dat, we kunnen, dat uh, mensen kunnen huren zonder plafond. En nou zitten er allemaal maar wat plafonnetjes tussen. Tot zover weer zover zover. Dat we eens een keer komen tot een inkomstaanvankelijk huur. Zodat middeninkomens ook een. ...gewoon bij de huurdersvereniging een huis kan huren. Maar ja, ik denk uh, dat we misschien eens een keer maar eens een motie uh, moeten... In, uh, die, uh, ja, ...die landelijk maar eronder moet doen... ...om de VNG opdracht te geven tot er uh, overleg te komen uh, met het ministerie. Want ik denk uh, dat we hier nooit uitkomen. Dank u wel, meneer Paap. Niemand? Oké, okay, dan zijn we beland bij de tweede termijn. Nee hoor, ik maak een grapje, want de wethouder schrok net al toen ik tweede termijn zei. Dat van... Wethouder Bluis, wilt u nog iets toevoegen Mogen aan deze discussie, we wethouder Bluis? Dat is niet het geval. Ja. Ja, meneer Bluis. Er zijn vragen gesteld, meneer de voorzitter. Dus. Um, de prestatieafspraken die bij u voorliggen, die zijn al van een jaar geleden. Dus toen was de DAAP en niet-DAAP nog niet georganiseerd. Dus deze prestatieafspraken... Spraken, ...gaan ook over de niet-daap, dus de, de, de sector, de vrije sector. En dan neem ik u even mee wat daar al over geschreven staat... ...want er is al een aantal zaken zijn er al geregeld. Er staat dat de geliberaliseerde woningen moeten bijdragen... ...aan de huisvesting voor jonge hu huishoudens, dat daarop ingestoken wordt. Dat is een proces wat doorloopt, dus daar, daar wordt op ingestoken... Dan heeft de KEI, en dan kom ik op het punt... de KEI, er staat echt opnieuw... de KEI geeft bewoners met een sociale huurwoning... waarbij de huur door de huursverhoging... boven de liberalisatiegrens is gekomen... bij een inkomensverval, een aanpassing van de huurprijs. Hier, en dan kan men weer in aanmerking. Dus er is, en dat is nieuw beleid... dat is opgenomen in deze prestatieafspraak. Uh, dan... Voor de verkoop wordt er ook gezegd... want dat moet ook voor de middeninkomens vooral gebeuren. Dus daar wordt ook al rekening mee gehouden. Dus er zijn al bewegingen die dat aangeven. Maar er zit druk op die markt. De misverstand is nu ten aanzien van die 471 woningen. Dat zijn de woningen die geselecteerd zijn... die zouden eventueel geliberaliseerd worden. Maar het aantal woningen wordt op ongeveer... Ik heb niet de exacte gegevens, maar die, die krijgt u nog wel van me. Er zijn ongeveer 250 woningen op dit moment geliberaliseerd, dus in, in die sector. En de gemiddelde prijs, en ik kan hem ook nog... Er zijn excessen, dat zal best wel, maar die ligt nu op de 975. En dat is het beleid wat de KEI voorstaat. Maar ga je nou kijken naar de prestatieafspraken die ooit zijn vastgesteld dan kunt u zien dat uh, het aantal woningen, wat, dat, is de, dus dat zijn de, de prestatieafvragen 2017, 2026... dan staat het de Kei brengt 30 sociale huurwoningen naar de vrije sector. En, en nou, 200 worden er verkocht en er komen er 200 nieuwe sociale woningen. Dus er is be, dan in uw beleving, er is beperkt beleid al op dat gebied... Ik denk dat het goed is, zeker omdat we het nu moeten gaan scheiden. Dat, dat proberen we nog voor 1 januari te organiseren. Dat we dat daap en niet daap moeten bescheiden. Dat moet of juridisch wordt dat scheiden of alleen administratief. En dan zullen die prestatieafspraken twee, waarschijnlijk ook twee aparte afspraken worden. Daar zijn we over aan het nadenken. En ik denk op het moment dat we dat beleid dan nog wat... ...scherper kunnen vormgeven met deze motie... ...om dan samen met de huurdersvereniging en de KEI te kijken... ...van wat we daaraan kunnen gaan doen... ...en welke extra invulling wij daaraan kunnen geven. Nu heeft u eigenlijk gezegd... Hè, ...in uw prestatie van u mag zoveel verkopen... ...maar je zou daar dus een ander beleid op kunnen toepassen... ...nou, we gaan helemaal niet verkopen. We gaan een deel van die woningen gaan we brengen... We naar, die, ...naar die vrije sector toe. En we bouwen die nieuwe woningen erbij. Dus dan krijg je een, een, ander, een andere invulling. Nou, er, is een, er, er zijn woningonderzoeken Geen Interruptie, voorzitter, maar die verplichting heeft de keit, toch? staat in de prestatieafspraken. Dus wat ze verkopen. Ja, maar moeten dat, dat zou nu bijbouwen. Heel, ja, maar dat staat, Maar je, kan ook, je zou ook kunnen besluiten. uw wens horende om een deel naar de vrije sector huur te brengen. In plaats van de VL. En misschien is dat wel heel interessant, hè. Want. Want het probleem is dus nu dat we niet in staat zijn, want dat is nu ook medegedeeld, om die verkoop georganiseerd te krijgen. En wie weet kunnen we het wel op een andere manier. Maar u moet zich ook voorstellen, de mensen die daarin wonen, die gaan dat natuurlijk niet doen. Want als jij in een sociale huurwoning woont, ga je niet zelf zeggen van, daar maak ik een geliberaliseerde woning van. Zo werkt het niet, denk ik. Dus, dus maar, wat dat... Ja, dan krijg je dus het, dan krijg je het scheef wonen. Meneer de voorzitter, op, ik kan me voorstellen als er sprake is van scheef wonen... dat iemand graag dan zeg maar, in de gelegenheid gesteld zou worden om zijn eigen sociale huurwoning te kopen. Dus eh, ik, ik houd dat niet per definitie voor onmogelijk. De, de, de koop is de koop. Dat, dat is duidelijk. Maar uh, het, het kopen van woningen stagneert, het verkopen van de woningen. Dus, dus op het moment dat de woningen vrijkomen en vrijkomen in de ver, zou je dus kunnen, daar iets aan jullie, de wens die er nu ligt bij dit, uh, deze motie, zou je daar wat mee kunnen doen. Dus ik neem dat mee en wij komen daarop terug. En nou, we, hebben, we krijgen de ruimte om dat bij de prestatieafspraken van 2019 te regelen. Dan is dat daap, niet daap ook geregeld. En ik denk dat we dan aangepaste prestatieafspraken daar veel beter rekening mee kunnen houden. Dus en aan de ene kant ben ik ook wel weer blij dat het is. Maar het zijn wel processen die al lopende waren. Maar u geeft ons eigenlijk, zegt u van, gaat u daarmee aan de gang? Dus dat, dat kan ik uh, toezeggen. Ja, en dat niet daap woningen... Uh, ja, hoe je dat organiseert en welke invloed, daar hebben wij feitelijk geen invloed op. En dat is dus niet geregeld. Er zijn experimenten, vooral in de grote steden, in Amsterdam, in Hoorn, om te kijken of, of daar wel iets kan gebeuren. Maar dan zullen heel veel partijen de hand in de een moeten slaan om dat te organiseren. Aan de andere kant, in een kleine gemeente zoals Zandvoort, en dat, dat zie je nu ook al, wij hebben al een aantal maatregelen genomen rond, dat, rond die vrije sectorwoning om dat goed te regelen. Dus ik denk dat wij met de huurdersvereniging en met de KEI op een verstandige wijze kunnen komen. Misschien wel tot een wat meer salversgericht beleid op dat, op dat gebied. Want dat zijn afspraken die je kan maken. En die kunt u dan vervolgens uh, toetsen. Um, ik denk ja, dat ik in hoofdlijnen het, het verhaal vertel over de duurzaamheid en het gasvrijheid. Volgens mij hebben we daar uitgebreid in de commissie over gehad dat de KEI bij de renovatie zoveel mogelijk de duurzaamheid meeneemt. En over het gasvrij enzovoort, dat, dat is duurzaamheid, dat is de, de energietransitie. Nou, daar, daar moeten wij als gemeente mee aan de gang, daar zullen wij beleid voor moeten maken. U weet dat Haarlem daar heel ver mee is. Nou, u weet dat we per 1 januari samen gaan werken met Haarlem. Dus ik denk dat we daar de expertise heel goed kunnen inzetten... om in daar op mee te liften en met beleid te komen. Maar dat zal ook mede afhankelijk zijn, denk ik, van... De, ...wat er na de verkiezingen gaat gebeuren. Dank, portefeuillehouder Bluis. U heeft de toezegging gehoord. Hij neemt een aantal zaken mee in de onderhandelingen. Dus ik geef de indieners een overweging... ...om gebruikelijk wat hier is in deze raad... ...een toezegging ook op waarde in te schatten. Uh, is er nog behoefte aan een tweede termijn? Meneer Berendsen. Uh, volgens mij heb ik twee vragen gesteld... ...waarop ik geen antwoord heb ontvangen. U heeft wel op de vraag richting sociale en vrije sector... indirect een antwoord gehad, volgens mij. Nou, misschien kan de portefeuille hem dan nog even herhalen... Vraag... want dan heb ik hem helemaal gemist. Ik zal het een vraag En de vraag over het specifieke voorbeeld waarin u aangaf... de menselijke maat, die is inderdaad niet benoemd. Wethouder Bluis. Nou, de menselijke maat heb ik benoemd in, in, door voor te lezen... welke maatregel er is opgenomen dat als op het moment dat mensen... In een sociaal, sociale woning wonen. En dat ze boven de grens komen. Dat er de mogelijkheid qua beleid is om ervoor te zorgen dat die woning dan weer onder die grens komt. en dat ze toch in sociale huurwoningen blijven. Dus dat is de menselijke maat waarmee je dingen kan, kan regelen. Dus zorgen dat mensen die net boven die grens uitkomen en dan krijg je die, die vervelende knippen die er zijn. dan wordt dat uh, verder opgelost. Ja, de vraag van de dan, andere vraag moet andere u misschien nog een keer stellen. Want ik ben hem even kwijt. Nou, nou, ik vroeg me. De andere vraag was uh, hoe het precies zit met de vertegenwoordiging in de huurderscommissie. of in de huurdersvereniging. voor wat betreft de huurders van de vrije sector. Hè? Worden die ook vertegenwoordigd of worden die niet vertegenwoordigd? Gaat de huurdersvereniging alleen maar over de sociale uh, huurders? Uh, en ten aanzien van uw opmerking net, daar wil ik toch dan nog wel even op reageren. Omdat ik een heel duidelijk signaal krijg. Uh, van heel recentelijke voorbeelden. Heel recentelijke voorbeelden. En. Er kijkt in ieder geval één, uh, inwoner van Zandvoort, want die stuurt mij net nog een appje, met hetzelfde voorbeeld, dat, waar, uh, die zit in een vrije sectorhuurwoning, kan dat door omstandigheden niet meer betalen, moet dus verhuizen naar een sociale huurwoning, en wat gebeurt er met haar woning? Die wordt omgekapt naar een sociale huurwoning. Dan denk ik bij mezelf van, ja, waarom kan die dan, waarom wordt daar gewoon niet op ingespeeld door de kei? om dan die huurmaat te verlagen, of liever gezegd dat labelen, van die huurwoning dan te veranderen. Nou, ik vind dat gewoon, ik vind dat, en ik kan me best voorstellen dat dat gewoon heel erg moeilijk is om dat vast te leggen, maar ik zou er toch in ieder geval voor willen pleiten ja, bij u om te zeggen van, neem dat nog eens even goed op met de kei, dat dit gewoon echt te gek is voor woorden. Ik snap daar helemaal niets van en ik kan het ook niet uitleggen aan iemand. Nee, meneer Berensen, wat het is een heel specifiek voorbeeld. En mijn advies aan de portefeuillehouders zou zijn om buiten deze vergadering nog concreter te maken. Want dan kan die het gericht navragen. En het regereert even niet de prestatieafspraken. Dus ik wil hem er ook even buiten houden. Ja? Um, tweede termijn. Iemand nog behoefte? Meneer Sandberg. Ja, voorzitter, dank u wel. Um... Voorzitter, uh, ik heb het, uh, het antwoord van uh, de wethouder gehoord. En het betoog wat hij houdt... is in feite in lijn met de, de motie die wordt ingediend. Uh, hij gaat zelfs verder, want hij zegt... ja, ik zal uh, mij met, uh, met toekomstige gesprekken met de KEI... zal ik dat nog verder meenemen en, en, en een vinger aan de pols houden. U zei het wat anders, maar in feite, in feite uh, zegt u... Uh, ik vind de motie heel erg sympathiek. Maar ik ben er al mee bezig. Dus ik vraag me af of de motie dan niet overbodig is. Dus dat is concreet de vraag. We zijn met de tweede termijn bezig. Meneer Belen. Voorzitter, dank u wel. Ik uh, dank de woorden van de wethouder. Ik merk dat uh, de wethouder positief tegenover deze motie staat. Ik ga hem wel in stemming brengen. En om de reden... ...dat ik in deze motie een aantal concrete uh, uh, handvaten voor de wethouder meegeef. Concrete handvaten waarmee hij dan de gesprekken aan kan gaan met de KEI. En ik vind het belangrijk dat we die wel dan even als gemeenteraad dan bekrachtigen... En, ...en de wethouder op pad te sturen. Ik ben blij dat hij uh, dat, dat gaat doen. Dank u wel. Ik ga u teleurstellen, meneer Beelen. Ik breng u mijn stemming. Als u dat wilt... Dat is wat anders. Maar ik heb u net ook een boodschap meegegeven. Want de wethouder heeft volgens mij datgene gezegd wat meneer Sandbergen zei. Wethouder, wilt u daar nog op dat laatste reageren? Wat meneer Sandbergen zei. Ja, ik zou nog reageren naar de heer Berendsen over uh, voor de, de niet-daap... en hoe dat dan verder georganiseerd gaat worden met de huurdersvereniging. Ik heb daar niet de, het antwoord helemaal op. Ik, ik denk dat het buiten hun... Uh, ...buiten hun, hun veld valt, maar voor hetzelfde geld gaan we daar andere afspraken over maken. Het, het, het niet-daap is niet, aan, niet, niet, niet meer aan de huurdersvereniging SEC, maar ik denk dat wij daar misschien wel hele andere afspraken over kunnen maken. En Ik heb het dus niet paraat, maar u krijgt daar nog antwoord op. Maar dat nemen we dan mee bij, uh, bij de verdere invulling van dit, uh, deze motie. De reactie van meneer Sandbergen? Ja, ik, ik, ik, ik, ik, uh, ja, ik, ik, ik hou wel een beetje van dualisme, hoor. dus ik, ik laat het gewoon aan de gemeenteraad even over. Dank u wel, meneer Bluijs. Ik kan ik, ik, ik u wel, meneer ja? Bluis. Ja, uw boodschap is helder. Wij gaan stemmen. En het raadsvoorstel, prestatieafspraken de Kij 2018, wordt in stemming gebracht. Bij handopsteken. Wie is voor dit raadsvoorstel? Ik constateer dat dat unaniem is. En ik zeg voor de band en voor de luisteraars thuis dat meneer Kramer deze braadslagingen heeft verlaten zoals hij bij het begin van de vergadering heeft aangekondigd. Dus er zijn 16 voor. Er zijn geen tegenstemmers, dus daarmee is het voorstel aangenomen. Meneer Beelen, u heeft een motie ingediend, daar is wat over gezegd. Wat wilt u, dat ik hem in stemming breng of hangt hij boven de markt? Voorzitter, ik wil hem in stemming brengen, omdat er bij het roeptop een, een aantal concrete handvatten zijn voor de Ik alleen maar een ja of nee okay. te horen. ik wil hem in stemming brengen. Goed. Dan gaan we dat doen bij handopsteken. Wie is voor deze motie? Voor deze motie zijn de fractie van eh, Oudere Partij Zandvoort, de fractie van GBZ, de fractie van het CDA, Partij Veldfiets, fractie OPZ1, mevrouw van der Plas... Fractie Sociaal Zandvoort, fractie Partij van de Arbeid. Wie is tegen deze motie? Tegen deze motie zijn meneer Hemse, meneer Sandbergen, meneer Hendricks en mevrouw Geurensson. Meneer Hendricks wil een korte stemverklaring doen. Ja, voorzitter, het wordt een, een terugkerende stemverklaring. Maar gezien de toezegging van de wethouders stemmen wij tegen deze motie. Nima. Meneer Sandbergen. Ik conformeer me aan hetgeen de heer uh, Hendricks gezegd heeft. Dank u wel. Daarmee is de motie aangenomen. Wij gaan dan naar... Agenda punt 9. Motie Zwarte Veld. Naast mij vindt er een chancé plaats. Dat kan rustig doorgaan. Meneer Hendricks, u heeft de motie aangekondigd. Wilt u hem gaan toelichten? U heeft het woord. Welkom terug meneer Kramer. Ja voorzitter, die motie wil ik best uh, toelichten. Ja, op 23 mei uh, hebben wij hier in de Raad een debat gehad over het parkeerterrein Zwarte Veld. We hebben toen een uitvoerige discussie gehad over of het wel zou kunnen of niet zou kunnen om die parkeerplekken daar te vervangen in een parkje. Wat mij betreft is die discussie afgerond... toen deze raad met een ruime meerderheid het voorstel van de VVD toen en OPZ, moet ik zeggen, aannam. En daarin werd gezegd van, kom nou eerst met een plan hoe we dat parkeerprobleem gaan voorkomen... en ga daarna verder met de ontwikkeling van het Zwarte Veld tot een parkje. En daarom schoot de mededeling van het college van begin deze week... in afval bij de VVD nogal in het verkeerde keel gehad omdat het college daar eigenlijk doodleuk zegt, nee we gaan het toch anders om doen. En in de tussentijd komen we met tijdelijke maatregelen. Nog los van het feit dat die tijdelijke maatregelen dan inhouden dat mensen kunnen parkeren in het LDC. Je zou maar net een paar duizend euro voor zo'n plek hebben betaald en iemand anders kan daar gratis parkeren. Maar los daarvan, het is strijdig met de aangenomen motie. Want die motie zei heel duidelijk, eerst een uitgewerkt plan en daarna eventueel het veranderen van het zwarte veld in een parkje. En daarom wil ik graag de volgende motie indienen. De raad van de gemeente Zandvoort in vergadering bijeen op dinsdag 21 november 2017. Gelezen hebbende de mededeling aan de raad van 13 november in zaken parkeer in Zwarte Veld. Constaterende dat het college van BMW in deze mededeling aangeeft dat... de besluitvorming ten aanzien van de herinrichting van het Zwarte Veld waarschijnlijk rond de jaarwisseling afgerond wordt. De beleidsnota verkeer, verbeterpunten parkeerbeleid volgens planning in het eerste kwartaal van 2018 vastgesteld wordt... In de periode tussen het verdwijnen van het parkeerterrein en het vaststellen van de beleidsnota... ...zal worden voorzien in tijdelijke maatregelen om het parkeerprobleem te voorkomen. Constateren dat de Raad op 23 mei een motie heeft aangenomen waarin het college wordt opgeroepen... ...een uitgewerkt plan te presenteren om de parkeerdrukproblemen in de Oostbuurt en Koninginnebuurt te voorkomen. In dit plan in ieder geval mee te nemen het bieden van een acceptabele en betaalbare oplossing voor de bewoners van de Oostbuurt. Het optimaliseren van het gebruik van de LDC-garage. ...en het compenseren van de te schrappen parkeerplaatsen op straatniveau. Totdat dit plan gereed is het zwarte veld te behouden als parkeergelegenheid... ...en derhalve de ontwikkeling van het inrichtingsplan uit te stellen. Overwegen dat de mededeling van het college strijdig is met de aangenomen motie... ...roept het college van BMW op de aangenomen motie alsnog uit te voeren... ...en gaat over tot de orde van de vergadering. En deze motie is mede ondertekend namens de, uh, allereerst door de VVD, maar ook door gemeente Belang Zandvoort... ...de oude partij en door sociaal Antwoord. Dank u wel, voorzitter. Dank u wel, meneer Hendricks. Iemand anders in eerste termijn of zegt u geef het college het woord? Meneer Hermsen. Ja, dank u wel, voorzitter. Um, wij hebben de mededeling inderdaad uh, gelezen uh, van het college. En wij kunnen daar ook gewoon uh, met uh, volle overtuiging voorstemmen wat, uh, wat het college hier voorstelt. Uh, dat heeft ook te maken met het feit dat we het inderdaad al hebben behandeld. Daarin hebben we ook aangegeven dat er afspraken waren. Die afspraken komen wij gewoon graag na als D66 als we, die als we die maken met bewoners. Als het gaat om het zwarte veld en het feit dat daar een park terug zou komen met allerlei bomen. Dus ik vind de oplossing meer dan sympathiek. Uh, daarnaast heb ik wel een kanttekening geplaatst. Die kanttekening heb ik geplaatst met betrekking tot LDC. Dat weet u ook daarvan, wat ik daarvan vind. Uh, dus wat ons betreft uh, zullen wij de motie pertinent niet ondersteunen. Ik dank u wel. Dank u wel, meneer Hermsen. Meneer Veldhuis. Dank u wel, voorzitter. Uh, ik heb uh, 23 mei heb ik, uh, de motie ondersteund. Ik ben met het antwoord wat de wethouder uh, op 25 oktober heeft uh, gezegd. Daar kan ik me helemaal in vinden. Uh, hij geeft toch een, uh, een toezegging dat hij een oplossing vindt. Dus uh, in, uh, in principe eerst om uh, vier extra parkeerplaatsen en uh, de ruimte biedt uh, in het LDC. Dank u wel, meneer Veldwits. Meneer Berensen. Dank u wel, voorzitter. Ik moet eerlijk zeggen, ik ben met stomheid geslagen. Als ik nu de fractie hoor van d 66 en van uh, en meneer Veldwitsch. We hebben zeg maar een uh, volledig democratisch besluit genomen uh, met het aannemen van de motie. Uh, daar is uh, nog eens een keer op 31 mei een, uh, een mededeling van meneer uh, Van de wethouder en of van de beide wethouders overheen gekomen waarin heel duidelijk werd gesteld. Dat interpreteert het college in die zin dat er geen uitvoerende werkzaamheden ter plekke uitgevoerd mogen worden, waardoor het